Ladies and gentlemen! Zaterdagavond, het beste van dance en RB in de mix. De mix. Met mix the FM's Nightwalk. Presentatie Radio, Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10, show facts en u-mixen. Fuck, fuck the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. DigiDanceFort FM.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 Over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Bijzonder goedenavond mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje mix van dance en R&B. En het tweede en derde uurtje is deze week wordt DJ Mauser met zijn global house vibes. Als opening horen we de Horn unit featuring Masi met You Drive Me Crazy. Je horen de Cita's Private Mash. Nieuw plaat is uh, nieuw binnengekomen in de hitlijst, de dance hitlijst wel te verstaan. Mijn mening gaat die plaatsen zeker in de top 10 komen. Zal die Misschien wel op nummer 1 komen in de danslijst. Muziek het komende uur, afvrissen met een beetje shownieuws. En natuurlijk de partyupdate, wat een leuke feestjes. En als ik het niet vergeet, ik wil het nog wel eens bijna vergeten. Natuurlijk de danslijst, de Triple X Dance, dance Charter, uh, top 10. Maar die is muziek. Zometeen Andy Grammer onderweg met Fine By Me, moet ik zeggen. We hebben veel te snel. Maar hier is die Billy the Kid... Vroeger heette die Billy de Klits, maar zijn naam is uh, aangepast, uh, volgens mij is ze vorig jaar pas, hè. Billy de Kids met, uh, samen met Nathan Duval, met Burn It Down. Dat nu op CFM Zandvoort in The Nightwalk. Yeah, now that you're here, we can begin on our journey to set the world in light. We'll burn this whole place down tonight, down tonight, yeah. It's a the light We'll burn this whole place down tonight Down, down, down, down, down tonight, yeah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 Just saying it's fine by me If you never Het was muziek van Andy Grammer, het Fine By Me. En daarvoor Billy the Kids, tezamen met Nathan Duval met Burn It Down. De walk zaterdagavond de wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoet. Ik weet niet of je het voor de week gehoord hebt, maar... De week hoorde je op verschillende reisdezons uh, dat, uh, dat Ossie en Sharon Osborne zouden gaan scheiden. Nou, dat zou wel kloppen als dochterliefde het roept natuurlijk. Maar uh, nee, de twee hebben hun hulp van 31 jaar nog niet opgegeven. En voor de duidelijkheid. Sharon en ik gaan niet scheiden. Ik probeer nu alleen maar een betere persoon te worden, schrijft Ossie op Facebook. Ze leven wel apart voor elkaar, maar scheiden, nou, daar doen ze nog niet aan. Het afgelopen anderhalf jaar heb ik gedronken en drugs gebruikt. Ik zat in een donkere periode. En ik was een lul tegen de mensen van wie ik het meest houd. Mijn familienamen. Maar ik ben blij dat ik nu 44 dagen nuchter ben. Ik wil sorry zeggen tegen Sharon, mijn gezin en mijn vrienden, mijn bandleden en mijn fans voor mijn krankzinnige gedrag uh, tijdens deze periode. Ja, dat is best openhartig, hè? Voor, uh, zeker voor uh, Ozzy Osbourne. Dus uh, ja, misschien binnenkort meer over Ozzy Osbourne. En dat gaat lekker met uh, de Diamonds World Tour van Rihanna. Ze heeft nu voor de derde keer in korte tijd een volkomen uitverkochte concert moeten afzeggen. Na de gigs in de Amerikaanse steden Boston en Baltimore kunnen nu ook de inwoners van Houston het optreden van Rihanna op hun buik schrijven. Ze zou ziek zijn, en wat haar dan precies. Uh, het blijft alleen een beetje vaag. Voor onze bron gaat het om een griepje wat, nog maar, uh, wat maar terug blijft komen. En uh, ook omdat ze niet de tijd heeft om echt uit te zieken. En dat past waarschijnlijk ook niet in het drukke schema van roken, zuipen en feesten. Want daar is ze zeker goed in. En ook doet ze dat ook nog eens samen met Chris Brown. Leuke dingen doen. Dus uh, ja, optreden. Ja, dat, dat, dat, dat kan eigenlijk niet. Daar heb je eigenlijk geen tijd voor, hè. Steve M. Zandert door met muziek, zometeen. Een nieuwe plaat van de Criminal Vibes, opvolger van Song 2. Dat is je owner of a lonely heart, opvolger, alleen niet de opvolger, Ouddrummer van jazz. Maar eerst die Ariana Grande met The Way en dat doet ze samen met Mac Miller. What we gotta do right here is go back. Back in the time. Do my singing in the shower, picking petals off the flowers. Like, do she love me? Do she love me? Not, I ain't a player. I It's time, said you baby be feeling lonely, so you sleeping in mine Come and watch a movie with me, American Beauty or Bruce somebody that's groovy, just come and move closer to me I got some feelings for you, I'm not gonna get bored But baby, you an adventure, so let me come and explore you yeah Op is duidelijk Voor mij een oud nummer van die jaren 80 in een nieuw jasje. Ratso met Live in Me. En daarvoor de Criminal Vice met een laatste verschenen is Een oud nummer van Yes. Met Owner of a Lonely Heart. Die worden de clubmix En daarvoor uh, Ariana Grande met The Wade. Nee, The Way, featuring Mac Miller, dat moet het zijn. TVM Zandvoort, de partyupdate, wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande voor vanavond. Zaterdag 20 april 2013. Zoals we beginnen met Escape in Amsterdam, dan hebben we iedere zaterdagavond het feestje Brainwash. Met onze eigen zijn Remondo. Hij doet het vanavond samen met East Young, Jan. Koster on er MC is Chelsea, de licht DJ is Jury. Het begint allemaal om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend en de internet is 16 euro. Dus in de escape het feestje. Brainwash. En vanavond in Hotel Arena hebben de Casa del Rey. Is inmiddels al begonnen. Het duurt tot 4 uur in de ochtend. De intra is uh, 27,50 euro. Daar hebben ze drie zalen van gemaakt. De kerk, klooster en het eetgemaal. En onder andere Misty Vodio, Civil Audio, Tom Ruig, Oliver Wijter, Abstract Division, Frank Farrell, Warren Fellow, Joe Daniels, Sigward, Matthijs en Angelo uh, Batalani. Dat is vanavond allemaal in de Hotel Arena. Tot vier uur vannacht ben je welkom met Casa del Reef. En vanavond in de Blaze Complete, de Little Buddha. Het feestje The Funky Buddha Spring is Here Edition. Begint allemaal om 11 uur tot 3 uur vannacht. Dit is 10 euro. Dan wat krijg je voor die 10 euro? Mr. Mike, Cliffhanger, MC Shockwave. En voor meer info, check de website wijhebbenzin.nl. Daar vind je alle informatie over het feestje in de Little Buddha vanavond. Vanavond in, uh, in Club Air hebben we het feestje Cabaret Noir. Dit dreef 15 euro. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En wat krijg je voor die 15 euro? Joshua Walter, Jury Alexander en Sheila Hill vanavond dus in air het feestje Cabaret Noir. En vanavond in de Melkweg het wekelijkse feestje encore. Vanavond met Jesse Jeff uit de US, Prime, Waxbrand en Jane Doe. Intrijn is 15 uur, begint om 12 uur middernacht en duurt tot 5 uur in de ochtend. Het wekelijkse feestje encore in de Melkweg in Amsterdam natuurlijk. En vanavond in de Parma hebben we Varenheid. begint om 11 uur duurt tot 4 uur in de ochtend. De intrijn is net geen 10 euro of 1 cent na, 9 euro en 99 cent, dus ik zou wel je kleingeld bij elkaar passen. Voor meer info check En wat krijg je allemaal? Les zuru, moet ik zeggen uit Spanje. René Engel, Tim Schilder en Hightower. Dat is vanavond tussen in de Panama. Het feestje parenheid. Vanavond iets dichter bij huis in de, in de lichtfabriek in Haarlem. En we hebben het feestje House like. House like? hoe je dat wil noemen. Begint allemaal om 11 uur. Duurt in de vroege ochtend. De intra is 11 euro. Voor meer info checken lichtfabriek.nl. Dan komt er allemaal. De Sluwe Post. Michel Tetro. Michiel Tetro, moet ik zeggen. Apture. Sound Balance. Lazy and Curly. Arty. Michel Bogert. En uh, P. Jones. P2B. P2B. Rome. Het vraagt dus in, uh, in de lichtfabriek het feestje House like. En dat is allemaal in Haarlem. Dan zullen we toch in Haarlem zijn. Dan lopen we even een stukje verder. Klein stukje verder. Nou ja, nee, je moet wel je hoppelschoen aantrekken. Dan komen we bij de stalker in de gromme Ellenbadteeg. En vanavond de uh, Hip and Hop en and jungle Rush. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Die is 10 euro. En we krijgen F.S. Green, Sir OJ, Kleine Dondersteen en Brammers. En in zaaltje 2 Jeff Nimmen en uh, Jorko. Vanavond dus in Club Stalker het feestje Hip and Hop en and jungle Rush. En vanavond wel dichter bij huis. Spreek je van en je bent er vanaf de studio. Het feestje Dinges in uh, Club Exposure. Begint allemaal om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer info check uh, clubexposure.org. Dan kan je het vrij. Lekker uit je dag gaan, één keer nog lopen de huis ook. Vanavond, dus in Club Exposure, twee zit dinges. En het waren ook weer de parties voor vanavond. We gaan door met muziek. De zaterdagavond, straks in het tweede en derde uurtje, DJ Mauso. Met het beste van House in the Mix. Maar eerst die Little Mix met How You're Doing. Dat doen ze samen met de Missy Elliott. Een heel oud nummer in een nieuw jasje. Nu op de radio, Little Mix. I'm Oh, now you want me back, you want to pay a visit? You get the dial tone, click, click yeah. Brand new song in your MC with a little mix gone, gone. Yeah, I used to hold you down To you. the number you have dialed has been changed up, fuck the neighbors pump up your stereo N.W. Nightwalk the on-air dance show did you FM okay, kleine soldaatje this is for you kleine mini yes it it's <laughs> your daddy and this is for you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 Maar toch fado gentleman. Amma, amma, de Maar toch fado gentleman. Amma, amma, amma. Maar toch fado gentleman. Mm. Alangga, mola. Waar? Migrne? Ja, hou Alangga, mola. Waar? Alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, Maria, alleen, feeling, feeling, good alleen, alleen, alleen, alleen, Maria, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, I'm a, Mato Fado I'm I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, You play. You play. Let's You I'm a, I'm of I'm a, a I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, of To every Saturday night, every Saturday night, dance night. Oh my god! Dance night. <laughs> yes, I love it. Every Saturday night. Oh, superb. More info at Nightwalk.nl. Ja, de man die het wereldrecord verbroken heeft met een van de populairste platen, Gangnam en het populairste dansje, hij heeft hij mij in het Guinness Book of records gestaan. Wie En uiteindelijk heeft hij hier een nieuwe plaat gemaakt. Nou ja, die plaat is al uh, pak een beetje, uh, geloof ik een half jaar klaar, maar hij moest nog een naam verzinnen. Nou, het is Gentleman. Ik weet niet of je die clip gezegd, uh, gezien hebt, maar uh, hij is echt grof, hè, die clip. Hij doet er weer leuke dansjes bij, daar niet van, maar uh, ja, Gentleman. Tegenovergestelde van een Gentleman, want uh, als je een dame aan tafel laat zitten, dan is het bedoeld dat je de stoel aanschuift, maar hij trekt gewoon die stoel weg en dat soort dingen allemaal. Uh, hè. De vrouw wordt gewoon vreselijk in de zijk genomen. Hier zijn dus met zijn nieuwe plaat de opvolger van Gangnam Style... Het was een gentleman. Daarvoor hoorde je Jesser, Ali B en Lange Frans met The Boy. En daarvoor Little Mix. En how you doing? Dat is samen met Miss Elliott. En Little Mix was uh, voorheen bekend als uh, Rhythmix. Een Britse girlsband bestaande uit uh, een viertal dames. En die werden gevormd tijdens de X Factor. En hun eerste single die ze toen uitbrachten was uh, in 2012 het nummer Wings. En dit is hun opvolger daarvan, die nog uitgebroken is en doorgebroken is in Nederland. Het gaat nog een beetje langzaam, maar het komt allemaal goed, denk ik in Zandvoort, iedere zaterdagavond. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. En ook iedere zaterdag gaan we even kijken. De 10 beste platen op dit moment van de dansvloer En dat doen we in de Triple X Dance Chart Top 10. En dan gaan we iedere week even kijken welke 10 platen er erg populair zijn op dit moment. Deze week op 10, Alice Kenzie, Frederico's Kavo. Ik zeg altijd Frederico's Kavo, maar het is Frederico's Kavo. De Gimme 5, The Trade Love Remix. Deze week op 10. Op 9, DJ Dan en look back met nothing but a party. Op 8 vinden we Krassi Biza met My Lips. Op 7 nieuw binnengekomen. Ganzak met rockbands. Op 6, criminal vibe met song 2. Op 5 deze week, vorige week nog 4, Gary Chaos met Sex Power 2K13. En op 4 deze week, nieuw binnengekomen, Jerome Robbins, Steric Ego en Krassy Pizza. Met One Love 2013. Op 3, weer een nummer van Frederico Scavo. Dit keer samen met Rob Silt, heeft hij de remix voor gedaan met Do It To The Music. Deze week op 2, vorige week ook op 2. Barbara Tucker en The Coop Guys met well, I Wanna Dance With Somebody. Een oud nummer van Whitney Houston. En deze week op 1. Vorige week stond hij ook op 1. Vorige week kwam die nieuw binnen op 1. Breach met Jack. Deze week op 1. En dat waren de 10 populairste platen op dit moment van de dansvoet wereldwijd. Dan gaan we gaan snel door met muziek. Crazy pizza. Jerome Romans en Hysteric Ego. Het hoogst nieuw binnenkomen in de lijst. Op nummer 4 deze week. Met One Love 2013. Do you really want love? Really? Saturday night, Saturday night on ZFM. Zout van de haven, Dan Snij. Leef in de heel vaak voorbij had komen. Nou ja, er zijn er denk ik al tientallen uitgebracht. Heel veel carnavalsnummers. Maar nou, DJ Jean heeft een officieel Kingsday item 2013 gemaakt. Oftewel, het Wilhelmus in een nieuw jasje 2013. Want Jean werd helemaal gek van het irritante Wilhelmus nummer. Ja, dan mogen we eigenlijk niet zeggen irritant. Maar ja, het is zo, uh, hè? Het bestaat al zo lang. Dus hij denkt, ik maak er een nieuwe plaat van. En ja, hij is leuk. En dan verhoor je een krasje Jerome en Hysteric Ego met One Love 2013. Het eerste uurtje zit er alweer op. De Nightwalk, iedere zaterdag van 9 tot middernacht. En zo meteen, vanaf 10 uur, de aftrap met DJ Mauso. De Global House Vibe, twee uur lang het beste van Dance and House in the Mix. Je nog een paar stukjes muziek te gaan voor dit uur. H.N. Osborne en India Day met uh, Undecided... Maar eerst die the script met Hall of Fame. En dan doen ze samen met Will I am. En ik zeg tot zometeen aan de andere kant van 10 uur. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the king call hanging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw the hairs up, you can beat the crack. Yeah, you can move a mountain.